Ember brandt ze met het NOS journaal. De snelheidsmeter van het ramptoestel van Lion Air dat vorige week neerstortte in de Java Zee was al vier vluchten lang kapot. Dat concludeert de Indonesische commissie voor transportveiligheid op basis van gegevens van de zwarte doos. Of Lion Air op de hoogte was van het defect is onbekend. Bij de vliegtuigramp kwamen alle 189 inzittenden om het leven. De Belgische koning Albert moet in de komende drie maanden een DNA-test doen. Dat heeft de rechter bepaald in hoger beroep in de zaak van Delphine Boel. Sinds Albert aftrad in 2013 probeert ze via rechtszaken te bewijzen... dat ze een dochter van hem is. Ze daagde eerder ook al de huidige koning Filip om die reden voor de rechter... Volgens de Belgische media kan de 84-jarige Albert de test weigeren. Maar de advocaat van Boel zegt dat een weigering juridisch wordt gezien als een erkenning van het vaderschap. In het centrum van Marseille zijn twee panden ingestort. Een derde dreigt in te storten, schrijft de nieuwssite van BFM TV. Zeker twee voorbijgangers zijn lichtgewond geraakt. De panden waren onbewoonbaar verklaard... maar de gemeente sluit niet uit dat er krakers in de panden zaten... toen ze instortten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest... krijgt een internationaal jeugdorkest... RCO Jong. Daarin spelen talenten van 14 tot en met 17 jaar... uit de hele EU met elkaar samen. De jongeren volgen in de zomer een intensief programma... waarbij ze onder meer les krijgen van muzici van het Concertgebouworkest. Na het zomerkamp geven ze een aantal concerten. Het jeugdorkest moet vooral jonge muzici... die anders niet zo makkelijk doordringen in de muziekwereld... een kans geven. Het weer in het noorden overwegend bewolkt, in het zuiden meer kans op zon... en het is 10 tot 15 graden. Morgen wordt het 16 tot lokaal zelfs 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Ja, ja, ja, ja, ja.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. De 5 minuten van de Ja, en dat ben ik dan toevallig vandaag. Ik heb een poosje geleden een oproep geplaatst en daarin vroeg ik naar mensen... als ik voor jou nou eens een plaat zou mogen draaien, welke plaat zou dat dan zijn en waarom? Dus met andere woorden, de plaat en het verhaal. Een van de mensen die daarop reageerde was Willy de Haan. Voor Willy de Haan wil ik dan ook vandaag haar favoriete nummer draaien... En niet zozeer omdat daar nou een verhaal aan vastzit, zo vertelde ze mij... maar gewoon omdat het een verschrikkelijk lekker nummer is. Dus we gaan nu luisteren op verzoek van Willy de Haan... naar het nummer Go Your Own Way van Fleetwood Mac. You Ja En had ik toen zomaar tijd over nog? Ja. Oh jee, wonderbaarlijk. Ja, ja, waarschijnlijk een uh, kort nummer. Nou oh ja, goed, ik ga nu uh, contact zoeken met uh, Robin Witte... want uh, die gaat ons iets vertellen over het ondernemersgala... wat eraan zit te komen. Dus ik ben nu zijn nummer aan het draaien... en ik hoop dat hij op gaat nemen. Eens even kijken... En komt weer een uh, nieuwe album aan, hè? De, de Royal Philharmonic Orchestra... die uh, bekende artiesten en zo begeleidt. En in dit geval Buddy Holly. En uh, die opnames zijn opgepoetst en het orkest heeft lekker meegepeeld. En dat maakt er een uh, feestje van. Goed, um, Dolly kon dat al aan. Uh, dus we gaan even praten met... Ja, we hebben, als het goed is, hebben we aan de telefoon een van de trotse genomineerden die uh, donderdag 15 november mee gaan dingen naar de grote prijs van het ondernemerschala. Goedemiddag Robin! Goedemiddag Don! Hey! Met Met Rob hier ook. Hoor. Je hebt, je hebt er nog allebei even je je aan de lijn. Zo zo. Twee. twee Rob en Robin. Allebei! Ja, Allebei tegelijk. Nou, we gaan, we gaan eens eventjes peilen wie er van jullie het meest trots is. Nou, ik natuurlijk. GELACH <laughs> ja, ja. Ja. ja. Als je 41 jaar uh, bezig bent in zo'n antwoord en je wordt genomineerd... is dat toch wel een eer. Natuurlijk is dat wezen. een eer. Jazeker. In welke categorie zitten jullie ook alweer? In de overige. In overig. Ja. Ja, ja, ja. Dat, dat zal binnen zijn gekomen als een vreselijke verrassing. Hoe kregen jullie te horen dat jullie genomineerd waren? Hilly uh, Hansen belde mij op. Oké. Okay. En uh, ja, of wij daar aan mee wilden doen. Ze zei natuurlijk uh, helemaal gaaf, hartstikke leuk. Ja? ja, ja. En, en was dat, ja. is jullie nominatie daar gekomen op het aantal stemmen wat op jullie is binnengekomen? Ja. ja, ja. Dat is mooi, man. Dat is mooi. Ja. Ja. ja, het lijkt toch dat er een hele grote klantentevredenheid is. Het is onvoorstelbaar dat we reacties hebben gehad. Echt waar? Waar nooit aan denkt. Ja, nee, echt ja. hoor. Hebben, hebben jullie gehoord uh, al inmiddels hoeveel uh, stemmen jullie hebben gekregen? Of is dat nog niet bekend? Nee, nee, nee, nog nee, niet nee. Bekend. Word, van de week wordt alles geteld. Ja? Nou, er liggen heel wat blaadjes van Bruna bij ons. Ja. Bij ons. Dat, ja, ze brengen ze allemaal naar de Bruna. Oh, is dat ja. zo? Ja, ja. ja, echt. jij heb ik nog niet gezien. Hoe zit dat? Ik heb, uh, <laughs> ik heb online gestemd. Oh, dat ja, ook ja, heel veel hebben we er ook online gedaan, hoor. Ja, want je kan natuurlijk ook via de Zandvoort-app stemmen. En dat kan natuurlijk ja. uh, via de briefjes. En dat kan ook ja. via een artikel wat in de krant heeft gestaan, hè? Ja, of via Beats Promotion oh, ja. kan je dat ook uh, stemmen. Ja. Ik heb gehoord van de organisatie dat er überhaupt ongekend veel stemmen zijn binnengekomen. Dus het ondernemerschala blijkt ook steeds uh, populairder te worden... He, dat, dat is ook al te merken aan, aan de locatie die steeds uitgebreider wordt... omdat anders niemand, uh, niemand meer erin kan. Dus uh, ook dat ja. wordt steeds groter. En, uh, dus jullie zijn je al helemaal aan het voorbereiden op die 15e november. Nou, zijn er nou een... hoor, vlinderstrikkie al gekocht. Ja? ja, want je moet in gala, hè? Nou, hou even. Ik ga wel altijd netjes. Ik ga gewoon netjes. Ja, ja zo is het. Nou, jongens... Het uh, blijft echt heel veel. Leuk, leuk, leuk. Nou, fijn om te horen dat jullie zo trots zijn... en dat jullie daar uh, vol spanning natuurlijk naartoe gaan. het. weten. Nou. Dat is mooi. We, uh, de mensen weten waarschijnlijk nog niet eens... welk bedrijf uh, er nu aan de telefoon is. Want we hebben Robin Witte en Rob Witte van autobedrijf Zandvoort... die dus in de categorie overige zit. We gaan het, uh, we gaan het afronden, jongens. We wensen jullie uh, heel veel succes toe. Dank je wel. En in ieder geval, een mooie avond toegewenst. En hopelijk gaan jullie met dat mooie beeldje weer naar huis. We gaan het zien. Ja hoor. Oké, okay, okay, succes mannen. Doei. How Deze plaat komt straks wel even terug. Want uh, je kunt iemand aan de telefoon ook al niet meer niet al te lang uh, laten wachten. Dat, uh, dat kan natuurlijk niet. Zeker als het een druk iemand is. Als ja, het uh... uh, <laughs> uh, van S. is, daar, daar moet je, je natuurlijk even een rekening mee houden. Dus, uh, ja, zeker. Uh, maar, maar ik laat hem u zo horen, hoor. Ja, komt terug, meneer Souter. Dus het is veel te mooi liedje om niet te laten draaien. Maar, dus zo is het ook Zandvoort van onze razende reporter Joop van Nes, junior. Nou, eens kijken waar hij allemaal weer geweest is. Dag Joop! Hey Joop, hoi! Hey, Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn ja, dat je weer even uh, een paar minuutjes vrij kan maken voor ons. Ja, het, het moet. Het ja, moet. Ja. Ja, ja, ja. Met, met die ondernemers van het jaar dat gedoe, ben ik zo ontzettend druk mee bezig. ja. Uh, ja, dat kost gewoon ontzettend veel tijd. Ik moet ze allemaal interviewen, ik moet foto's maken, ik moet artikelen ervan maken, ik moet ja. foto's bewerken. Ja, en dan dat gebeurt er ook verbrekken. nog van alles natuurlijk. Ja. Maar we zullen verder niet wagen daarover hoor. Nee, had dan hadden we ook niet. eens een vak geleerd, man. <laughs> Wat is er allemaal gebeurd het weekend? Ja, uh, uh, aan zich viel dat wel mee, want uh, de, donderdag is er een opening geweest uh, van, uh, in het Zandse Museum van ja. de Roze Kunstlijn. Ja. Dat is onderdeel van de Haarmerse Kunstlijn, een heel groot uh, uh, kunstzinnig evenement in Haarlem. Ja. En die Roze Kunstlijn is een, een deel daarvan waarbij uh, de deelnemers vaak van de LBTH... Uh, uh, uh, gemeenschap uh, deel uitmaken. Ja. En uh, die krijgen vaak minder gelegenheid om te exposeren dan. Uh, tussen aanhalen steeds hetero-kunstenaars. Nee, nou, dat meen je niet. Uh, ja, Is dat, dat werkelijk dat, waar? Men vertelt dat in ieder geval. Dus ja, oh. ik, ik moet dat geloven. Ik kan er niks aan doen. Dus, oh? Ja. Ja ja dat bedenk jij vreemd. niet zelf natuurlijk dat snap ik ook hè nee nee ja. ik vind het heel vreemd ja maar uh, ik heb een hele leuke tentoonstelling gezien ja uh, met, met uh, allerlei uh, met name zelfportretten dat is gevraagd aan de kunstenaar om zelfportretten te maken en ja. ook iets met de rollen ja en dat is zo ontzettend divers dat is ongelooflijk leuk je ziet echt de zelfportretten ja maar je ziet ook dingen waarvan je zegt nou dat er ook een duint op kunnen zijn oké okay. <laughs> Ja, dat is maar hoe je jezelf ziet, hè? Ja, ja. uiteraard. Maar goed, dat, dat was dus. Maar dat is helaas, en ja. dat is echt, echt helaas, en, en, en, maar een, uh, een expositie geweest voor vier dagen. Dat was van donderdag tot en met zondag. Oh. Zeker jammer. Ja. Um, ik heb er op de, op de website van de Zandse Krant heb ik een melding van gemaakt. Ik weet niet of dat geholpen heeft. Mm. Maar het is uh, um, hoofdzakelijk uh, uh, uh, Arnhemse uh, kunstenaars, maar ook twee uit Zandvoort. Donna Kobani die heeft meegedaan. Ja. En het vrouwtje. Van um, Tetero heeft er ja. ook meegedaan. Ja. Die gingen daar met een paar werken. Ja, nou, ontzettend leuk natuurlijk. Um, ik heb dan nog de oude um, kinderburgemeester gezien. Haar dochter. Ja. Ja. Die was ook weer aanwezig en die wil het nog wel een keer doen, maar dat mag helaas niet meer. Oh. Nee, nou ja, dan ben ik toch, uh, uh, ja, ik ben bij een paar sportdingen uh, geweest. Nee, vrijdagavond. We werden er in de, de brandweercaserne, twee brandweerlieden heren, mannen, ja. werden in, in het zonnetje gezet. Die waren twaalf jaar lid van de vrijwillige brandweer in Zandvoort. Okay. Mooi jubileum. Ja. Um, en ja, die gaan wel door. Er zijn er, die zitten er al dertig jaar bij. Hallo. Goedemorgen. Check, check. Ja, er zijn speciaal onderscheidingen voor zelfs. Ja. Uh, ze ze krijgen dus ook een oorkonde en een speld, een, een, river, een speld die ze moeten dragen, mogen dragen. Mm -hmm. En dat, uh, ja, leuk, twaalf jaar geweldig. Mm. Mooi werk dat ze doen, uiteraard. Ehm. Hou ouwe de Chinwaarden zaterdagavond. Oh ja. Hou ouwe Dance Classics en um, Funk. En en Funk uit de jaren 80, 70, 80. Leuk evenement. Met vier oude barclubers en een oude DJ. Die vroeger <laughs> allemaal in de Boeddha Club hebben gewerkt. <laughs> leuk. <laughs> ja, leuk initiatief van Edwin van der Wouden. Die, yeah. die heeft het georganiseerd, de DJ. Ja. En, uh, Ja, dat is een succes geworden natuurlijk. Ja. Yeah. Veel oh, mensen op afgekomen? Nog... Ja, dat weet ik zelf niet, want ik ben niet helemaal afgeleid. Oké. Dat trekt wel je ook niet meer. Nee. D dat is waar. Helemaal. Die gaat naar andere feestjes. Ja. ja. Nou ja, goed. Uh, uiteraard ben ik bij sport geweest. Uh, ja. uh, zaterdag speelde Zandvoort tegen Beurswingels. En het werd, dat was de nummer drie van boven tegen de nummer drie onderin. Dat was Zandvoort dan. En uh, de nummer drie van onder die won met 3-1. hele goede wedstrijd van het team van uh, de trainer uh, Een Geweldige uh, inzet. En met name de verdediging die was uh, dik in orde. Dat wil nog wel eens anders zijn. Maar ze waren echt geconcentreerd bezig. Ze hebben in de eerste helft geen ene kans weggegeven. Grote kans weggegeven moet ik zeggen. En in de tweede helft uh, wint Wonslandvoort uh, met uh, 2-0. Een uh, ja, uh, goede zaak denk ik. Mm. En hetzelfde deden de dames van Hockey op een zondag. Die ja. zwerven ook ergens onder in de competitie. En die wonnen van de Kikkers uit Nieuw-Vennep met 3-1. Hele goede wedstrijd ook gezien. Ontzettend leuk, mooi weer ook geweest. Was ook druk, veel uh, publiek. En dat verdienen ze ook wel. Ze komen toch elke zondag weer naar dat veld toe. Mm -hmm. en, ja, en dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn relaas deze week, Tolly. Het spijt me zeer, meer heb ik niet voor je. Nou, ik vond het genoeg hoor. We zijn okay. weer helemaal op de hoogte van, uh, van alle dingen die uh, in en rond Zandvoort ja. aan de hand zijn geweest. Dus er is een ding voor komende zondag, want dat ja. is een rondje culinair zandvoort. Ja. Culinair rondje zandvoort. De elfde, hè? voor, ja, ja, niet veel. En na afloop ja. is er bij het uh, Amsterdam Bieshotel twee van Kessel Live op. Ja. ja. En dat is rond Bichotel. een uur of vier, vijf? Om vier uur begint dat in ieder geval. Vier uur bij uh, Epivloed. Uh, Epivloed. De... De... Ja, oké. Okay. Yes, yes, yes. Nou, zijn dat... we er weer op de hoogte? Dat is hartstikke mooi, Joop. We danken je enorm en we wensen ja. je heel veel uh, succes met al je werkzaamheden en in drukke inspiratie. bezigheden. Inspiratie heb ik nodig, Dolly. Heb je, al inspiratie? Kaartjes, <laughs> <laughs> heb je al kaartjes voor de Grand Prix, hè, Joop? <laughs> <laughs> ik heb een kaartje. Kan ik met je mee dan? Altijd. Als het zo is. Ik zou je camera wel. Oké. Nou, bedankt voor de bijdrage. En tot de volgende keer maar weer. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Mooi huizen. Tot volgende week. Dankjewel. Dag Joop. Dag. J.D. Souther. Weet je, god, wie is dat? Waar heb ik die naam meer gehoord? Ja, nou ja, dat is een van de leden van de Eagles, hè. De Eagles. Ja. J.D. Souther. White Rhythm and Blues. Zo heet het. Prachtig liedje trouwens. Oh, gevoelig hoor. En zo gaan wij naar het uh, nieuws, het regionieuws van uh, half twee. Nou, ben ik keurig op tijd, gewoon. Kom er anders uit. Zelfs een minuut te vroeg nu het bestaan. Goed, uh, we gaan naar het regionieuws van half twee... en uh, alle regionale nieuwtjes. Krijgt u weer voor uw kiezen. <laughs> en u mag niet kiezen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Oh, dat is fout. Maar dat geeft niks hoor. Het wordt vandaag gepresenteerd door mij... Het is mij, Doricantin. Dolly Tempirik. Dolly Tempirik. Yeah. Yeah, sorry hoor, verkeerd. No, getr... Geeft niks, geeft niks. Nou, Zoveel ja. knopjes. Oh, ja. oh, oh, oh. Nou, lees maar. Ja, ik ga lezen. En uh, ik ga u vertellen. En haar nieuws heeft zojuist bekendgemaakt. dat in de Amsterdamse waterleiding Duinen begonnen wordt. met de voorbereidingen. voor de aanleg van een 700 meter lang hek. Dat hek moet voorkomen dat de herten via het strand de straten van Zandvoort kunnen bereiken, zoals nu nog vaak gebeurt. Volgende week maandag worden de eerste delen van het hek geplaatst... en het heeft een dusdanige hoogte, 2 meter, en vorm... dat de herten in de waterleidingduinen zouden moeten blijven... en niet meer voor gevaarlijke verkeerssituaties in het dorp zullen zorgen. Inmiddels is een oud hek, wat overigens niet her hertwerend was verwijderd om plaats te maken voor de rijplaten voor het bouwverkeer. En hertenfluisteraar Willem van der Sloot vreest daarom... dat er tussen nu en maandag meer herten dan gebruikelijk... de duinen zullen verlaten en het dorp intrekken... met weer gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Dus als u zich afvraagt van... Hey, ineens worden we weer overlopen door herten... want we hebben ze al een poosje niet meer gezien... dan weet u waar dat door komt. De hekken worden nu dus verwijderd. Hij vindt dat Waternet het nieuwe hek tijdens de afgelopen bronstijd had moeten aanleggen... omdat de herten toen gewoon vanzelf wel in de duinen bleven. Waternet geeft aan dat dat niet kon omdat hij de juiste vergunningen, of dat de juiste vergunningen nog rond moesten komen. Inmiddels zijn de boswachters per 1 november begonnen met het actief beheren... van de hertenpopulatie in de Amsterdamse waterleidingduinen. Tot en met februari wordt er ver buiten het zicht van de bezoekers herten afgeschoten om de populatie tot een normale stand terug te brengen. Een jongen is zaterdagavond zwaar gewond geraakt nadat een nitraat in zijn hand ontplofte. Volgens de politie maakte het slachtoffer deel uit van een groep jongeren die vuurwerk aan het afsteken waren. De nitraat ging vrijwel direct af tijdens het aansteken. Waardoor de jongen ernstig gewond raakte aan zijn hand. En de nitraten zijn door de politie in beslag genomen. Tot zover het regionieuws. Gaan we eens kijken wat het weer gaat doen. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur.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 Morgen schijnt de zon, maar er zijn ook vrij veel hoge wolkenvelden. Het blijft droog en er waait een meest matige zuidoostenwind. De temperatuur gaat flink de hoogte in en stijgt naar 16, 17 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. I won't laugh at you when you boo-hoo-hoo, -hoo cause I love you, I can't tell my <rug> Ruimedollie. Dolly. Ja, ja, was lekker toch? Oh, sleet jongen. Oh, oh. Ja, hè? Ja, vond ik ja, leuk, hoor. Zijn als bakvisje ook altijd naar de top op te kijken? Zo. Ja, natuurlijk. Met Penny de Jager. Ja. Ja, ja, ja, Penny de Mager. Penny de Mager, ja. Ja, en ja, Advisser. Uh, ja, ja, ja. ja. en Penny de Mager. Ja, ja, ik ja, ja, ja, het, ja. ja. Ja, oh, okay. Penny die heeft nog een keer... Uh, mijn ouders hebben nog een keer met haar gespeeld... in een aflevering van Pippi en Kokkie. Oh. <laughs> was erg leuk, ja. Okay. Ja, nou, maar dit was dus uh, Cas I Love You van Slate. Ja, ja, dat was duidelijk. Ja, hè? Ja. ja. Hey, en jij hebt ook nog een leuke artiest in het licht. Want ja. dat, dat moeten we ook even niet vergeten, natuurlijk. Nee, zeker. Dat nee. is... Uh, uh, uh, uh, Joe Dassin. Dassin? Ja. Ja, daar gaat het. Oh. Artist in het licht. Ja. Joe Dassin. Oh, wat is dat? Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là.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 Dat En eh... Uh... Oh, je doet er nog één? Dat oh. ja, weet ik niet, maak mij niet uit. Oké, okay, nee, oh, nee. En dan was... die zetten we hem uit. In het licht. Moet ja. uitzetten? Nee hoor, oh. laat me draaien. Oké. Okay. En als je niet ergens existent, zeg me maar waarom ik heb. Dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour N'en reviens pas Et si tu n'existais pas Dis-moi pour qui j'existerais Des passants endormies dans mes bras Que je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas je ne serai qu'un point de plus. Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu. J'aurais besoin de toi.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 Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret Et si tu n'existes pas, j'essaierais d'inventer yeah, un mot Et un uh... Théo Dassin Soms heb, je, soms heb je van die dagen, hè? dan heb je geen één leuke aansprekende artiest in het licht uh, die dan jarig is. En soms heb je van die dagen, dan zitten er wel tien. Ja, en dat je niet weet uit wie je kiezen nee, moet. Nee, dan, dan weet je niet hoe uh, je kiezen nee, moet. Nee. Joseph Ira Joe Dassin, zo heet hij officieel. Ja. Hij is geboren in New York op 5 november 1938 en overleden in Tahiti... Op 20 augustus 1980. Dus hij is ook niet oud geworden. Nee, helaas. Wel nee. veel gedaan in zijn leven. Ja, heel veel. Frans, ja. Amerikaanse zanger en componist. Goed, ik heb er nog één. Want uh, ja, deze man... Ja, daar kan je niet omheen hè. Nee, die je man, nu klaar hebt zijn. Nee, die nee. kan ik niet omheen. Nee. Nee. Nee. Maar Gelukkig ik ga maar. geen twee nummers doen. Maar ik doe er één. Een. Eentje? Nou, nou ja, dat ja, is toch mooi? mooi? is toch mooi. Als maar we je... maar even bij hem stilstaan. Ja, je kunt om deze man niet heen. Dat nee, kan makkelijk. Nee. Ja, kom op. Wat is die dan? What a wonderful, wonderful world this would be. That is he. Samen met James Taylor. Wonderful, wonderful Art Garfunkel. shine And I turn the page Super noemen, hè? rijden het vanwege de verjaardag van Art Garfunkel... die vandaag 77 is geworden. En uh, ja, je biedt waardige leeftijd, hoor, deze man. 77 jaar is hij geworden. En dat zie je dus echt niet aan hem af, hè? Nee. Nou, je hoort het wel. Zijn stem is wel wat lager geworden. Maar ja, euh, nou ja, dat is logisch. Ja. En het mooiste was, het is een oud liedje van Sam Cooke. What a Wonderful World ja. heet het. Uh, of nee, het heette Wonderful World. What a Wonderful World is een ander nummer. A Wonderful World, het was een uh, liedje dus van, van Sam Cooke. En uh, het werd uitgevoerd, in dit geval... God, lijkt ze klassiek wel. Het werd uitgevoerd. <laughs> de uh, uh, Opus, uh, oh. <laughs> Jurg. <Ja. laughs> Het werd uitgevoerd door James Taylor, Paul Simon en Art Garfunkel. Dus een, een echte super triootje. Ja. Mag je wel stellen? Ja, He? ja, ja, ja, ja. Pracht, ja. Prachtige uitvoering van dit Wonderful World. Yes. Um, Jij ja, ja, had er ook nog één? Ja, nog heel heen. graag. Want Brian je, Adams wilde ja. ik graag draaien. Die Brian is vandaag... Adams, oh god. Ja, die is vandaag 59 geworden. Oh, wat een broekie nog. Ja hè, kom ja. net kijken, maar kom hij elkaar. maakt wel mooie nummers. Ja. Ja, zeker. Weet jij nou die mooie nummers? Nou, nummer. moet je luisteren, okay. hoor maar. Ryan Adams. Ja, en ook die is jarig vandaag. Nou, van harte gefeliciteerd. Beetje stom dat je niet even een gebakje bent komen brengen. Maar oké, okay, uh, voor de rest... Maar, uh, kan uh, ik me in zijn geval nog wel voorstellen. In het geval van René Vroger had ik toch echt wel wat verwacht. hoor. Ja, Die is maar, ook jarig. Daarom draai hem ook niet. Nee, we, we, niet, nee. nee, nee. Dat de mooie lumen klaarstaan hoor, woman, woman. Ja, maar, nee, we draaien hem niet. Nee, nee, nee. Het principe, principe nee. kwestie geworden, René. Als hij uh, geen, ge, geen gebak kon brengen, dan draai je hem niet. Volgend jaar misschien dan. Ja, ja als hij ja. een gebakje brengt. Ja, dan. Ja. Anders niet hoor. Lekker taartje. We zijn heel streng. Ja, en het hoeft geen gebakje te zijn. Nee. Maar ook gewoon uh, zo'n... Uh, roze jongen zijn. Uh, negerzoen. zoen prima. Oh, nee, mag ik niet meer zeggen. Nee. nee, maar wel lekker. We doen het lekker toch. Dat <laughs> is de laatste. Het laatste nummer voor van vandaag. Raymond van het Grunewald. De Machu Picchu Het was een ooghoofd streven maar ik ben niet gegaan Ik zal me nooit vergeven Dat ik me door mezelf laat verslaan Oh, elke dag belooft me En ik beloof de dag Maar s'avonds is het over dat ik de droom nooit aanraken mag Ik wil het graag volledig Maar ik vind slechts een deel Of ben ik soms te gretig En wil ik steeds weer Veel, veel te veel Bij u wil ik zijn Bij u wil ik zijn Bij u Bij u Wil ik zijn Belooft me en ik beloof de dag. Maar s'avonds is het over. Dat ik de droom nooit aanraken mag. Het mag nog zo lang duren. En mens verandert niet. Hij mag zijn eigen achtergrond. Zingt eeuwig zijn verkreukelde lied. Bij u wil ik zijn. Bij u wil ik zijn. Bij u wil ik zijn. Het duurt nogal lang, het duurt zes minuten, dan gaan we dwars door het nieuws heen. Morgen draai ik hem al helemaal, Geloof ik. <lacht> Morgen zal ik hem helemaal draaien. Maar hij uh, duurt nu een beetje erg lang. En uh, de klok is nog helemaal onverbiddelijk en uh, we moeten er gewoon uit. Klaar? Die mechanismen in de stoelen ingebouwd, hè? precies om twee uur. Dan, uh... Schieten we zo eraf. Ja, schieten we <lacht> Dus als u iets ziet vliegen is het dan zijn wij het. Net te lang doorgegaan. Ja. Hé hey Dolly, het was weer gezellig, weet je. En, Zeker, uh, ik, weet uh, ik vond het ook gezellig. Ik, ik, ik, zie, ik ben er morgen weer, jij donderdag weer. Dus het wordt weer een feestje. Deze ja, week. zo is het maar net. We maken er wat van. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren allemaal. En uh, fijne dag nog. En wat mij betreft, tot morgen. Oké, okay. tot graag weer.